I'm too.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 De staking morgenochtend in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is van de baan. Het mag niet van de rechter. De werknemers in het openbaar vervoer wilden staken uit protest tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Maar de rechter vindt dat er alleen mag worden gestaakt bij een conflict met de werkgever en niet bij een politiek conflict. Tegen de zin van het kabinet heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat er na volgend jaar geen nieuwe missie moet komen in Oeroesgan. Een motie daarover van de regeringspartijen ChristenUnie en PvdA kreeg steun van een ruime Kamermeerderheid. Volgens premier Balkenende moet de Kamer eerst een kabinetsbesluit afwachten en is de motie daarom staatsrechtelijk onjuist. De Transavia-piloot Julio P. ontkent dat hij ten tijde van de Argentijnse Junta betrokken was bij dode vluchten. Hij zei voor een Spaanse rechtbank dat hij toen straaljagerpiloot was en niets te maken had met het uitwerpen boven zee van politieke tegenstanders van het regime. De Spaanse rechtbank heeft besloten dat P. voorlopig blijft vastzitten. Over een week of zeven wordt besloten of hij wordt uitgeleverd aan Argentinië. In Amsterdam is de cardioloog Ad Dunning overleden. Dunning was jarenlang hoofd van de afdeling cardiologie van het AMC... en schreef onder meer in Elsevier en NRC Handelsblad over de medische wetenschap. Hij was een van de eersten die wezen op de beperkingen daarvan. Dunning was betrokken bij de Partij van de Arbeid... en een van de oprichters van het Republikeins Genootschap. Ad Dunning overleed gisteren na een operatie aan slokdarmkanker. Hij was 78. In het Van Gogh Museum in Amsterdam is een nieuwe uitgave gepresenteerd van de brieven van de schilder Vincent Van Gogh. Het zijn zes delen met meer dan 900 brieven, voor het eerst ongecensureerd en in de oorspronkelijke taal. Bovendien zijn alle personen die erin voorkomen geïdentificeerd, van de boeren in zijn omgeving tot zijn vriendinnetjes. Het weer af en toe regen, morgen meer regen en net als vandaag zo'n 19 graden. Na morgen minder neerslag, meer zon en kouder. Dit was het NOS Journaal. Chow chow chow choo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 6.9. Zie Zie.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 On the fire department, hotline in case I like get in trouble later Not looking for cute little devils or rich little guys I just want to enjoy Huh? But having a very good time and a hate very bad in the arms of a boy mm. So seven.